toch niets met hem? vroeg Ina angstig, want ze kon maar één reden bedenken waarom Paul naar haar vroeg. Wel, nee, mevrouw, stelde de chauffeur Glees in haar gerust. Ze zouden om hebben moeten rijden om u hier af te halen, en daarom hebben wij aangeboden u naar de viersprong te brengen. Als ik het goed heb begrepen, gaan Sir Graham en uw man samen ergens dineren. Ina liep terug om Jas een hoed te halen... en een ogenblik later reden ze snel in de richting van de viersprong bij Keystone... met Morris aan het stuur. Het stond Ina niet erg aan dat ze alleen met de Gleeson achterin zat... maar ze probeerde er het beste van te maken. Verscheidende keren trachten ze een gesprek aan te knopen... maar toen ze informeerden naar wat er gebeurd was op Callaway Manor... bleek Gleeson niet veel inlichtingen te kunnen geven. Hij zei dat hij slechts als reserve had dienst gedaan en dat hij door de mist ook niets had kunnen zien van wat ze er afgespeeld had. En geen van de collega's had tijd gehad om hem in te lichten. Het klonk allemaal aannemelijk genoeg. Ina stelde nog zo nu en dan een vraag, maar ze kon het gevoel niet onderdrukken dat er iets niet helemaal in orde was. Ze vreesde dat men slecht nieuws voor haar verzweeg. Bliesens scheen zijn geduld te gaan verliezen, en toen Ina, nadat ze zo ongeveer een mijl of tien hadden gereden, vroeg... Hadden we de vier sprong niet al lang moeten bereiken? Snauwde hij terug. Hou je kop dicht. Zijn toon was beledigend en was niet bepaald wat men van een man van Scotland Yard zou verwachten. Ina keek hem strak aan. Ze was bang, maar deed haar best om daar niets van te laten merken. Wie zijn jullie? Waar brengen jullie me heen? Vroeg ze. Je hebt gehoord wat ik je gezegd heb, antwoordde Gleeson kwaad. Hou je kop dicht en stel niet al die zotte vragen. Laat die wagen stoppen, riep Ina uit en wierp zich plotseling op Morris die de handrem greep en het stuur omtrok toen ze gevaarlijk door een bocht slipte. Jij kreng, schreeuwde Lies en trok haar terug en wierp haar ruw in een hoek. Daar hield hij haar stevig vast terwijl ze zich woedend verzette. Hij was helemaal buiten zichzelf van woede. Zijn gezicht was hoogrood geworden en Ina zag duidelijk een stervormig litteken boven zijn rechteroog. Niet slaan, stiet Morris uit, terwijl hij zijn best deed de wagen weer onder controle te krijgen. Vergeet de instructies niet. We moeten haar kwijt, hijgde Gleeson. Nog niet, zei Morris, drukte het gaspedaal in en versnelde het tempo. Opnieuw wierp Ina zich met een de moeder wanhoop naar voren, maar de zwetende Gleeson hield haar tegen. Hij had de handen vol aan haar. Een ogenblik later zette Morris de wagen stil aan de kant van de weg. Oké, okay, zei hij, ''de tien mijl zitten erop.'' Oh. ''Goddank,'' riep Gleeson uit en zocht iets in zijn binnenzak. Hij haalde er een envelop uit de voorschijn en opende toen de deur die dichtst bij Ina was. ''U zult niet veel moeite hebben de weg terug te vinden naar de zilverswon, mevrouw Vlaanderen. Het is tien mijl en een rechte weg.'' ''Ja, maar wat heeft het allemaal te betekenen?'' vroeg Ina verontwaardigd. Ze begreep er niets meer van, want als dit een echte ontvoering was, waarom liet men haar dan nu ineens vrij? Wat kan het schelen, zei Gleeson, als je terug bent, geef dan deze brief aan je man. Hij gaf haar de envelop. En wees daar maar voorzichtig mee, voegde hij er aan toe. Waarom? Omdat, zei Gleeson, dit een brief is van de markies. Zonder verdere plichtplegingen sloeg de deur van de auto dicht. De motor gromde en de mannen, die zich Mars en Gleeson hadden genoemd, verdwenen in de mist. Ina hulpeloos achterlatend op de modderige weg, met het onaangename vooruit zich tien mijl terug te moeten lopen naar de herberg. Terug in de Silver Swan, liep Vlaanderen direct naar de conversatiezaal in de vaste overtuiging daar zijn vrouw aan te treffen. Ze zou dan wel zitten lezen, want ze had immers gezegd dat ze de middag op die wijze wilde doorbrengen. Maar in de conversatiezaal trof hij alleen de kelner aan, die schone asbakjes op de tafeltjes plaatste. Heb je mijn vrouw gezien, Ober?'' Vroeg hij. De kelner keek hem verwonderd aan. Zeker, meneer. Ze is ongeveer drie kwartier geleden weggegaan. Brigadier Morris kwam haar halen. Brigadier Morris? Vroeg Sir Forbes. Die op dat ogenblik de conversatiezaal binnenstapte. Zo heette hij volgens zijn eigen zeggen, meneer. Protesteerde de kelner. Ik dacht uh, dat hij uh, stille was. Alle zei Vlaanderen hijgend. Want nu werd hem duidelijk wat er was gebeurd. Forbes pakte hem geruststellend bij de arm en wendde zich opnieuw tot de kelner. Hoe zag die man eruit? De kelner leek een beetje in de war. Wel, uh, hij was zo wat zo groot als u, meneer, en nogal knap, begon hij vaag. Ik geloof dat er nog iemand in de auto zat. Mevrouw Vlaanderen is met hem weggereden. Je weet niet hoe die tweede man eruit zag. Ik heb er niet erg op gelet, meneer. Hij was kleiner en nogal donker, geloof ik, maar ik, ik weet het niet zeker. Forbes beet op zijn onderlip en scheen nog meer vragen te willen stellen toen hij onderbroken werd door de onverwachte komst van Roger Story. Story was opgewonden en deed geen moeite dat te verbergen. Het is er nou weer, Story", vroeg Vlaanderen. Ik wil u spreken, en Sir Graham, het is heel belangrijk. Forbes zond de keller weg. En vertel nu maar eens op, zei hij nog steeds niet erg beleefd. Ik was bang, ik maakte me bezorgd, verdomd bezorgd, bekende Story en liet zich in een stoel zakken. Ik wist dat jullie hier naartoe zouden gaan en... Hoe ben je daarachter gekomen? Vroeg Vlaanderen onmiddellijk. Dat uh, had ik toevallig afgeluisterd op de jaart, gaf Story nogal schaapachtig toe. En vanmorgen ontdekte ik dat Sir Felix Rayborn een landhuis in deze omgeving heeft dat Green Sea House heet. En hoe kwam je dat te weten? Vroeg Vlaanderen. Roger glimlachte ontwapenend. Dat was echt bij toeval. Ik wilde de garage opbellen waar ik mijn auto had laten nakijken. De rendiergarage. En de naam Rayborn zag ik toen ineens op dezelfde pagina van het telefoonboek staan. Toen leek het me beter hier direct naartoe te komen en... Om je weer eens zoals gewoonlijk met andermans zaken te bemoeien. snauwde Forbes. Die de snelle opeenvolging van gebeurtenissen van deze dag een beetje te veel werd. Laat ik je nu eens heel duidelijk vertellen, Story... Dat we meer dan genoeg hebben van jouw bemoeiingen en dat. Een ogenblik, Sir Graham, viel Vlaanderen hem in de reden. Ten slotte heeft meneer Story ons aan die inlichtingen betreffende het huis van Sir Felix Rayburn geholpen. Hij zweeg toen de kelner binnenkwam en onzeker om zich heen keek. Zou meneer misschien zijn auto wat uit de weg willen zetten? De vrachtwagen van de bierbrouwerij kan niet bij de kelder komen en. Natuurlijk, zei Roger dadelijk. Kom direct. Toen hij verdwenen was, keken Forbes en Vlaanderen elkaar een ogenblik zwijgend aan. Een rare vent. Krijg maar geen hoogte van hem, zei Forbes. Zo op het oog zou je zeggen dat hij alleen maar een van die rijke jonge lui is die nu eenmaal veel te veel tijd hebben. Maar waarom duikt hij altijd op zulke vreemde ogenblikken op? Forbes duwde tabak in zijn pijp. Geloof je dat het waar is wat hij van Sir Felix Rayborn vertelde? Vroeg hij. Vlaanderen schudde het hoofd. Hij was nog steeds met zijn gedachten bij het probleem van de twee mannen in de auto. Als het waar is, vervolgde Forbes, dan zouden heel wat zaken veel duidelijker worden. Maar Vlaanderen was te bezorgd over het lot van Ina om hem te kunnen volgen in zijn overpijnzingen. Ina zei wel altijd dat ze heel goed op zichzelf kon passen... en dat had ze ook gedaan in de tijd dat ze nog journaliste was... en ze herinnerde hem vaak aan die keer dat ze onverwachts tegenover Cathy Larabie was komen te staan... een gevaarlijk misdadiger die erin was geslaagd zeven weken lang uit handen van Scott het Jaar te blijven... nadat hij was ontsnapt uit Pentonville. Ina had een kleine aanwijzing gevolgd en was er geheel tegen haar verwachtingen geslaagd Cathy te vinden... In een verlaten pakhuis in het East End. Zijn blik verriet haar dat hij even bang was voor haar als zij voor hem. Ze had hem toen rustig een sigaret en een broodje aangeboden. Kitty was bijna gaan huilen van dankbaarheid. En hij had Ina een verhaal verteld dat een halve voerpagina had gevuld en waarover men weken later in Fleet Street nog had gesproken. Maar dat was een hele tijd geleden. En de werkelijkheid van het heden lijkt altijd schrik aanjagender dan het gevaar in het verleden. Vlaanderen was woedend op zichzelf, omdat hij de organisatie van de markies zo onderschat had. De heren waren klaarblijkelijk in staat om hem en Sir Graham in een val te lokken en tegelijkertijd zijn vrouw te ontvoeren. Forbes trok aan zijn pijp en zijn gedachten gingen in dezelfde richting. Hij overwoog wat ze nu het beste konden doen en besloot tenslotte de terugkomst van Ross en Bradley en de andere mannen af te wachten. Dan zouden ze een uitgebreide zoekactie op touw zetten. Vlaanderen ijsbeerden afwezig door de ruimte. Is er een brigadier Morris aan de yard? vroeg hij. Jazeker, zei Forbes, maar zijn uiterlijk klopt niet met de beschrijving van de kelner en bovendien werkt hij aan diezelfde moordzaak in Kings Langley. Hij zou hier zeker niet met zo'n zot verhaal naartoe zijn gekomen. Nee, Vlaanderen, er helpt niets aan, we moeten de werkelijkheid onder ogen zien. Die kerels waren in dienst van de marquise en we moeten zien ze te pakken te krijgen zodra Ross en Bradley met de mannen terug zijn. Hij brak zijn zin af toen hij hoorde dat er een auto voor de herberg stopte. Het portier van de auto ging open en toen Vlaanderen meende een welbekende stem te horen, liep ook hij snel naar het raam. Zijn oren hadden hem niet bedrogen. Ina stapte rustig uit de eerste wagen en praatte met Ross en Bradley. Hij liep als een bezetene naar buiten en hij ontmoette Ina toen ze op het punt stond het hotel binnen te gaan. Dag lieveling, zei ze. Blij me te zien? Wat betekent het allemaal, Ross? vroeg Forbes toen de inspecteur binnenkwam. Heb jij iets te maken met die geheimzinnige brigadier Morris die mevrouw Vlaanderen hier af kwam halen? Natuurlijk niet, meneer, zei Ross beledigd. We hebben mevrouw een mijl of acht van hier meegenomen, ze wandelden. Het schijnt dat een paar idioten zich hebben uitgegeven voor mensen van de jaart, Haar in een auto hebben meegenomen en haar later rustig aan de kant van de weg hebben neergezet, als ik het goed heb begrepen. Het is me niet duidelijk waarom ze dat allemaal gedaan hebben, maar... Kende je ze, Ina? vroeg Forbes. Nee, maar ik zou ze onder alle omstandigheden herkennen. Ik iets bijzonders van hen te vertellen? Jazeker, de man die zich Gleeson noemde had een stervormig litteken boven zijn rechteroog. Was dat een sluw, klein mannetje met rossig haar? Viel Bradley herinnerde in de reden. Jazeker, dat is hem. Lijkt op Lenny Jukes, zei Bradley. U wilt misschien wel even meegaan naar de jaart als we weer in Londen zijn mevrouw Vlaanderen. Dan kan ik u wat foto's van hem laten zien. Natuurlijk, inspecteur, stemde ze onmiddellijk toe. Wat gebeurde er verder nog, kindje? vroeg Vlaanderen bezorgd. Niet veel bijzonders, Paul. Ze namen me precies tien mijl mee, gaven me een brief en lieten me alleen. Die brief is voor jou. Ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik hem geopend heb. Je weet dat ik je brieven anders nooit open, maar de omstandigheden waren een beetje ongewoon. Ze wilde Vlaanderen de brief aanreiken, maar Bradley hield haar hand tegen. Een ogenblikje, mevrouw Vlaanderen, misschien zitten er vingerafdrukken op die brief waar we wat aan hebben. Ina schudde haar hoofd. Dat geloof ik niet. Ik zag dat de kleine man de brief pas uit zijn zak haalde nadat hij eerst handschoenen had aangetrokken. En ik denk dat degene die de brief schreef, wel hetzelfde zal hebben gedaan. Vlaanderen nam de brief aan en hield hem bij het uiterste puntje vast. Hoewel het maar een kort briefje was nam hij het twee of drie maal zorgvuldig door. Wat staat erin? vroeg Forbes ten slotte, toen hij zijn nieuwsgierigheid niet langer kon bedwingen. Vlaanderen las het hart op voor. De volgende keer zal het anders aflopen, maar er zal geen volgende keer komen, meneer Vlaanderen, als u verstandig bent en u niet verder met de zaak bemoeit, de marquise. Geef hem maar aan Bradley, Vlaanderen, zei Forbes. De commissaris haalde een pincet voor de dag en met behulp daarvan burg hij de brief in zijn portefeuille. Heb je die elektrische installatie nog gevonden, Ross? vroeg Sir Graham, die graag een plan de campagne wilde opmaken. Ross knikte. Ja, meneer, Bradley en zijn mannen hebben het gevonden. Het was een verbouwd zomerhuisje in het bos, zowat een kwart van het huis af. Was er iemand? Nee, meneer. Was geheel verlaten en de stroom was afgesloten. De dynamo was echter nog warm. Zo, zei Forbes. Vingerafdrukken? Niet één, meneer, antwoordde Bradley. Ik neem aan dat ze allemaal handschoenen aan hadden. Ik heb een paar mannen achtergelaten die de zaak nauwkeurig moeten onderzoeken, maar ik geloof niet dat ze iets zullen vinden. Ina nam haar echtgenoot apart en fluisterde. Wist jij dat Sir Felix hier een landhuis in de buurt heeft? Zeker, zei hij glimlachend. Meneer Story is speciaal uit de stad naar hier gekomen om ons dat te vertellen. Story? vroeg ze verwonderd. Ja, Story. En als je nou niet te moe bent naar alles wat je meegemaakt hebt, trek dan zo gauw mogelijk je beste spullen aan. Je wilt toch niet zeggen dat we nu alweer uitgaan? Ik vrees van wel. Het is heus nogal belangrijk, maar waar gaan we dan naartoe? We gaan naar een landhuis, een mooi landhuis, Green Sea House. Forbes en Vlaanderen begonnen onmiddellijk plannen te maken. Er werd besloten dat Ina en haar man zouden worden vergezeld door Forbes, Ross, Bradley en de onvermijdelijke story. Ze zouden de grootste wagen gebruiken omdat ze daar allemaal in konden. Na enige discussie gaf Sir Forbes toe dat Ina en haar man het beste eerst alleen naar het huis konden gaan en dat de anderen vlak in de buurt zouden blijven. Ina had erop gewezen dat Sir Felix hij had uitgenodigd hem te komen bezoeken wanneer ze daar maar voor Tegenover de politie zou Sir Felix direct op zijn hoede zijn en daarmee zouden ze misschien de hele boel bederven. Vlaanderen kreeg een politiefluitje om in geval van nood direct hulp te kunnen krijgen. Ze volgden de aanwijzingen van de waard en vonden zonder moeite nog voor het vallen van de duisternis Green Sea House. De naam stond geschilderd op de grote poort bij de ingang en Forbes stuurde de auto naar de berm van de weg waar hij onder zware bomen stopte. Toen de motor zweeg, vroeg de hoofdcommissaris. En? Weet je al wat je tegen Sir Felix wilt zeggen? Ja, bij. Je kunt op dit uur moeilijk beweren dat je alleen maar bent gekomen om een kopje thee te drinken. Hij deed zijn best om hen van dienst te zijn, want hij voelde wel dat hij op deze expeditie niet bepaald welkom was. Het had hem heel wat moeite gekost om van Forbes toestemming te krijgen om mee te gaan. Maar we kunnen Sir Felix toch wel vragen of zijn huis het hoofdkwartier van de marquise is, zei Ina lachend. Ik bedenk wel iets, zei Vlaanderen. Ja, dat zal wel moeten, zei Forbes, maar als je een van de twee mannen van vanmiddag ziet, Ina, waarschuw me dan direct, dan laat ik onmiddellijk een bevel tot een hechtenis uitvaardigen tegen Sir Felix. Ze stapte uit en keek om zich heen. Het had licht gevoren en de maan die boven de mist uitsteeg, gaf een vreemde lichte glans aan de hemel. Het was nu bijna donker. Maar de vage omtrek van het landhuis was nog net tussen de bomen door te zien. Een indrukwekkend buiten, merkte Forbes op. Sir Felix moet er warmpjes bij zitten om twee van die grote huizen te kunnen aanhouden. Ik wist niet dat de Egyptologie zo lucratief was. Darnet's erven wel eens geld tegelijk met de titel, antwoordde Vlaanderen. Ja, dat is zo. Enfin, laten we maar opschieten. We zullen ons achter die louweerbosjes langs de oprijlaan verbergen en uit het gezicht blijven. Meneer en mevrouw Vlaanderen kunnen gewoon de oprijlaan aflopen. Geef ons een kwartier, Sir Graham, zei Vlaanderen. Als je dan niets van ons hebt gehoord, dan. Zullen we de Bastille bestormen? zei Roger. Prachtig, lachte Vlaanderen. Misschien is het beter om er twintig minuten van te maken. Die oprijlaan lijkt me nogal lang en het zal dus wel een minuut of vijf duren voordat we in contact komen met de vijand. Vooruit, twintig minuten dan, beloofde Forbes. Succes! Paul Vlaanderen en zijn vrouw liepen in een flink tempo in de richting van het huis. De mist was niet overal even dicht en ze slaagden erin de voordeur te vinden zonder gebruik te maken van de zaklantairen. Maar ze hadden die toch nodig om de bel te ontdekken. Terwijl ze naar de bel zochten, hoorden ze een geluid dat Ina ertoe bracht even de arm van haar echtgenoot te grijpen en ingespannen te luisteren. Door de stilte van de avond klonk het naar geestige gehuil van een bloedhond. Het begon met een diep, zwaar blaffen en eindigde met een lang gerekt gejank. Waarschijnlijk de passende geluiden bij te krijgen, grinnikte Vlaanderen. En Ina lachte wat gedwongen mee. Ze luisterde aandachtig. Na een paar minuten hield het gehuil op en Vlaanderen concentreerde zijn aandacht weer op de deur. De smalle dunne lichtstraal van de lantaarn gleed heen en weer. Ik zie nergens een bel en evenmin een klopper, alleen een brievenbus. Vlaanderen wilde met de brieven dus rammelen toen hij merkte dat de deur door zijn aanraking openging. Wel, alle mensen! De deur is open, riep hij uit, vol verwondering. Paul, we kunnen zomaar niet naar binnen gaan, fluisterde Ina. Houd de lantaarn klaar, zei haar man, en niet bang zijn, Ina. Paul, wees voorzichtig. Vlaanderen nam Ina's arm. En het licht van de lantaarn vooruitwerpend liep hij langzaam de betegelde hal in. Een antieke klok tikte regelmatig en het geluid van de slinger leek heel zwaar in de intense stilte. We moeten werkelijk niet zo, wou Ina protesteren. Toen Vlaanderen haar in de reden viel door te roepen, hallo, hallo, is hier niemand thuis? zijn stem verstierf in echo's lijkt me uitgestorven mompelde hij zou het niet beter zijn om terug te gaan naar Sir Graham en vooruit de maar, gaf hij toe maar we zullen hier eerst nog even rondkijken hij opende een deur aan zijn linkerhand en liet het licht van de lantaarn door de kamer dwalen die was precies zo gemeubileerd als Vlaanderen verwacht had er stonden wat stoelen en een nogal zonderling bureau. Leeg, zei hij laconiek, lijkt me een weinig gebruikte zitkamer. Wat staat daar een prachtig oud koffieservies op die kast, zei Ina, ik geloof dat het Wedgwood is. Voor zover de belangstellende leek het kan beoordelen, zou ik zeggen dat je gelijk hebt. Vlaanderen liep de kamer in en liet Ina in de buurt van de deur achter. Hij liep onhoorbaar op rubberzolen, en had zijn lantaarn uitgedaan. De maan scheen door een van de ramen naar binnen, waardoor een hoek van de kamer helder verlicht was, maar de rest in duisternis gehuld bleef. Niet doen, lieveling, je liet me schrikken, zei Ina plotseling. Ze stond met haar rug naar de kamer en prachtte de kast te bekijken. Vlaanderen draaide zich verwonderd om. Wat bedoel je, vroeg hij. Je raakte mijn hand aan. Vlaanderen schrok. Dat kan toch niet, ik sta minstens drie meter van je af. En nu doe je het weer, protesteerde Ina vanuit de donkere hoek waar ze stond. Vlaanderen liet plotseling het volle licht van de lantaarn op haar schijnen en het kostte hem de grootste moeite niet een kreet van verwondering en schrik te slaken. In naam. Beweeg je niet, heegde hij. Wat is er, Paul? Paul, wat is er? Niet bewegen, Ina. Niet bewegen, herhaalde hij nu met vaster stem. Hij deed zijn best om haar niet nog banger te maken. Hij wendde zich half van haar af, haalde zijn automatische revolver tevoorschijn... en mikte nauwkeurig op twee krale oogjes in de V-vormige kop van de slang die over de leuning van een stoel gleed. Ina keek erna, dodelijk beangstigd en gefascineerd. De slang trok zijn kop plotseling terug en Vlaanderen moest opnieuw richten. Het licht van de lantaarns scheen het reptiel te verblinden. Vlaanderen mikte weer zorgvuldig toen de kamer ineens verlicht werd. Hij draaide zich met een ruk om. In de deur stond Sir Felix Weeborn en achter hem mevrouw Clarence. O jeetje, het is die Tina weer, riep de huishoudster uit. Ze liep naar de slang toe, die onder een divan verdween. Maakt u zich niet bezorgd mevrouw Vlaanderen, zei Weeborn geruststellend. Tina is volkomen onschadelijk, maar ik geef toe dat ze soms op de zonderlingste plaatsen opduikt. Vlaanderen stak met een glimlach zijn revolver weg. Vanuit, Tina, kom hier, beval mevrouw Clarence. Ze maakte sussende geluidjes en slaagde er ten slotte in het reptiel in een hoek te drijven, waarna ze tot Ina's grote verwondering het rustig van de grond oppakte en het de kamer uitdroeg. Ina keek hem met open mond na en toen ze verdwenen was, zuchtte ze hoorbaar van verlichting. Het spijt me dat Tina u zo heeft doen schrikken, mevrouw, verontschuldigde Sir Felix zich. Ik heb hier heel wat huisdieren. De meeste zijn volkomen onschadelijk, al zijn er bij die er nogal schrik aan jagend uitzien. Het was toch een gifslang, zei Ina. Zeker, en een van de gevaarlijkste. Maar nadat hij giftanden verwijderd zijn, is ze heel tam geworden. Ik ben ervan overtuigd dat ze even bang was als u... Hij lachte verontschuldigend. Alle mensen, u moet mij wel een zonderling vinden. Ik ben zo loog in mijn vrije tijd, weet u, en daarom houd ik er zo'n vreemde verzameling vrienden op na. Zullen we naar de salon gaan, daar brandt de haard. Hij ging hen voor. Bij de deur wachtte hij en liet hen passeren. Hij wilde het licht in de kamer uitdoen, toen een plotseling iets te binnen scheen te schieten. O oh ja, meneer Vlaanderen, neemt u me niet kwalijk, maar hoe bent u eigenlijk in huis gekomen? Vlaanderen was even de kluts kwijt, aarzelde en liet het aan Ina over te antwoorden. Ze glimlachte ontwapenend en zei, Het was natuurlijk heel brutaal van ons, Sir Felix, maar de deur was open en wij slaagden er niet in om de aandacht te trekken van iemand in het huis. Was de deur open, herhaalde Sir Felix verbaasd, Weet u dat zeker? Natuurlijk, zei Vlaanderen. Kijk, hij is nog open. Sir Felix liep naar de deur toe, tuurde een ogenblik naar buiten en sloot de deur toe. Dat is heel vreemd. Begrijp niet hoe dat gebeurd kan zijn. Bent u lang uit huis geweest? Ja, ik zou zeggen anderhalf uur, berekende Sir Felix nadenkend. Nadat we de herberg verlieten, mevrouw Vlaanderen, zijn we rechtstreeks hierheen gegaan en daarna naar Ferndale Court, het huis van Lord Bracton. Dat is een oude vriend van me, die hier zowat een halve mijl vandaan woont. We zijn daar, laat eens kijken, ongeveer een kwartier geleden vandaan gegaan. Lord Bracton zal dat natuurlijk wel kunnen bevestigen, zei Vlaanderen. Die opmerking scheen zo Felix niet erg te bevallen. Natuurlijk zou je dat kunnen bevestigen, als u dat noodzakelijk vindt, zei hij een beetje nors. Het kon wel eens noodzakelijk worden, zei Vlaanderen langzaam. Wat bedoelt u daarmee, vroeg Rayborn, terwijl zijn gele wangen zich geleidelijk aan rood kleurden. Vlaanderen wees op een grote, vochtige, donkere vlek vlak bij de deur. Rayborn bukte zich en onderzocht de eicht van die vlek. Hij stak er zijn vinger naar uit en schrok plotseling terug. Mijn god, het is bloed, riep hij uit. Er was een panische angst in zijn stem. Maar hoe kan dat hier gekomen zijn? Vlaanderen leunde tegen een antieke kast. Sir Felix, laten we open kaart spelen, wat denkt u er zelf van? Sir Felix trok zijn wenkbrauwen op en dacht verwoed na. Ik zou zeggen, zei hij tenslotte, dat iemand ernstig gewond werd en daarna door de voordeur werd weggedragen. Juist, knikte Vlaanderen. Hij keek Rayborn strak aan toen hij vervolgde. Hebt u vanavond iemand het huis uitgedragen, Sir Felix? Egyptoloog de deed verschrikt een stap achteruit. Nee, nee, ik zweer u dat ik... Een scherpe, doordringende gil en onmiddellijk erop nog eens snelle voetstappen weer klonken en even later werd de deur opengeworpen en kwam mevrouw Clarence in een staat van grote opwinding de hal binnenrennen. Zo felig schilde ze. Mijn beste mevrouw Clarence, wat is het toch? Hij liep naar haar toe en ondersteunde haar. Ik deed, uh, ik deed de gordijnen, de gordijnen dicht van de bibliotheek steunde ze. En, uh, en toen, kalm maar mevrouw Clarence, kalm maar. Ik moet het me voorbeeld hebben, zuchtte de huishoudster. Vertelt u ons maar wat u gezien hebt, zei Vlaanderen vriendelijk. Ze vrommelde een punt van haar schrugt in. Ik keek door het raam naar buiten en, oh, Sir Felix, er ligt een lijk. Ze kreeg het vreselijk benauwd en zakte op de grond. Blijf bij haar, Ina, zei Vlaanderen. Vooruit, Sir Felix, wat is de vlugste weg? Door de voordeur, dan is het direct om de hoek. Een paar seconden later stonden ze onder het raam van de bibliotheek. De man lag op zijn gezicht. Arme drommel, mompelde Sir Felix. Is hij. Paul Vlaanderen bukte zich. Ik vrees van wel, zei hij even later. Maar huh? oh God, fluisterde Rayborn. Vlaanderen liet het licht van zijn lanteren vol op het gezicht van de man vallen. Hebt u deze man al eens eerder gezien, Sir Felix? Nee, nee, nooit, dat zweer ik u, zei Rayborn ernstig. Hij leek erg aangedaan, maar kon toch niet nalaten om te vragen. Enig idee wie hij is, meneer Vlaanderen? De schrijver knipte zijn lantaarn uit en zei langzaam: Hij heet Derek Sleter. Sir Graham Forbes speelde een beetje met een nieuw grijs dossier. Waarop stond DERK SLETER. Opende het toen en keek zeker wel voor de tiende keer de weinige gegevens door die het bevatte. Hij herlas de verklaring die SLETER had afgelegd, staarde naar de aantekeningen van Bradley en van zichzelf, las de brief na van de theaterdirecteur die in SLETER's portefeuille was gevonden. Maar het langst staarde hij naar de onvermijdelijke kaart met zijn opschrift in paars inkt. Die kaart had SLETER in zijn zak gehad. Paul Vlaanderen zat op de leuning van een stoel, verdiept in de Daily Record Literary Supplement, waarin de recensie van zijn laatste roman veel minder ruimte had gekregen dan een brief was. Het was waar dat hij de laatste vijf hoofdstukken had geschreven op de uitreis naar Amerika, om te voldoen aan de belofte die hij zijn uitgever had gedaan. Maar toch was hij van mening dat zijn werk meer verdiende dan die zeven of acht regels bespreking die in feite slechts in het kort de inhoud van het boek weergaven. Hij las daarna de pijnlijk uitvoerige besprekingen van boeken geschreven door politici, journalisten en refugies. Ten slotte wierp hij het blad terzijde en begon een onaangenaam debat met Sir Graham over de dood van Derek Sletter. Vlaanderen hield vol dat al leek het of de zaak tegen Sir Felix compleet was, het naar zijn zin al te mooi was. Het leek hem er te veel op, alsof het allemaal zo gearrangeerd was door een vijand van Sir Felix. Iemand die het op zijn ondergang gemunt had. Forbes ergerde zich daaraan en sloeg slotte het dossier met een klap dicht. Ik snap je niet, Vlaanderen. Ik verzeker je dat je het bij het verkeerde eind hebt. Ik stel voor dat u een van uw uitstekende sigaren opsteekt, Sir Forbes, zei Vlaanderen, helemaal niet onder de indruk. Dan zult u er waarschijnlijk een beetje anders over gaan denken en inzien dat Sir Felix alleen maar het slachtoffer is van een heel geslepen misdadiger. Verdomme, kerel, dit is niet even je detectiveverhalen, zei Sir Graham kwaadaardig. Vlaanderen pakte de krant weer op en vouwde die langzaam en zorgvuldig op. U hebt er zeker niets op tegen dat ik eens een van die goede sigaren probeer? Forbes duwde het kistje naar hem toe. Het is altijd hetzelfde met jou, Vlaanderen. Jij bekijkt de zaken altijd als romanschrijver. Omdat alle aanwijzingen in de richting van Sir Felix gaan, ben je er vast van overtuigd dat hij onschuldig is. Maar dat is onzin, Vlaanderen. Je hoeft de kranten maar geregeld te lezen om te zien dat die dingen maar zelden gebeuren. Vlaanderen trok genietend aan zijn sigaar. Die sigaren zijn nog beter dan voor de oorlog zei Vlaanderen waarderend. Forbes maakte een ongeduldige gebaar. Ik heb heel lang over deze zaak nagedacht, Vlaanderen. Ik ben er nu zeker van dat Sir Rayborn de markies is. Zo, zei Vlaanderen en blies de blauwe rook tevreden voor zich uit. Waarom arresteert u hem dan niet? Ik heb het arrestatiebevel al laten uitvaardigen, antwoordde Forbes. Vlaanderen liet zijn krant vallen... en scheen voor het eerst... sinds zijn komst die morgen op Scotland Yard... enige belangstelling te hebben... voor wat de hoofdcommissaris zei. Ik heb Bradley vanmorgen... naar Bivency gestuurd... vervolgde Forbes. Hij had een arrestatiebevel bij zich... voor Sir Felix... wegens moord op Derrick Sleten. De moord op Derrick Sleten? herhaalde Vlaanderen ongelovig. Waarom niet? Snauwde Forbes. Afgezien van het feit... of Sir Felix de markies is of niet... Hij heeft Dirk Sleter vermoord, dat zul je toch in ieder geval wel willen toegeven. Inspecteur Ross keek op van het rapport dat hij in een hoekje zat te schrijven. Hij heeft Sleter zonder twijfel vermoord, dat ben ik volkomen met u eens, verklaarde hij. Vlaanderen draaide zich om. Werkelijk, vroeg hij overvriendelijk, en waarom bent u daar zo zeker van, inspecteur? Ross legde zijn kin in zijn handen. Kom, kom, meneer Vlaanderen. Toen u en Sir Graham vertrokken waren van Callery Manor, zijn wij gaan zoeken naar de elektrische installatie in het bos. Toen we die vonden, was het ding verlaten. En, tijdens dat onderzoek, u zult zich herinneren dat het erg mistig was, raakten we Derk Slater kwijt. Wel Wel verdomme! riep Vlaanderen uit. Waarom hebben jullie dat niet direct gezegd toen jullie terugkwamen? Daar hebben we niet veel kans voor gekregen. Iedereen maakte zich bezorgd over het verdwijnen van uw vrouw... en direct daarna gingen jullie een bezoek brengen aan Sir Felix. Bradley en ik zijn er voor op het matje geweest... verklaarde hij met een sombere blik in de richting van de hoofdcommissaris. We namen aan dat de arme kerel bang was geworden en terug was gegaan naar de stad... Wat er in werkelijkheid gebeurd is, is duidelijk genoeg. Vertel ons dan maar eens hoe het gegaan is, zei Vlaanderen rustig. Ik ben van mening dat Sir Felix in het elektriciteitshuisje was. Hij had tijd genoeg om daar te komen nadat hij de Silver Swan had verlaten. Toen de mijn ontploft was, ging hij er zo snel mogelijk vandoor en liep bij toeval of met opzet tegen Sleet eraan. Misschien... Heeft hij hem bevolen om naar het elektriciteitshuisje te gaan, maar het is ook mogelijk dat Slater bij toeval in die richting liep. Rayborn sloeg Slater bewusteloos, stopte hem in de wagen en reed naar Green Sea House. Lijkt het je niet nogal vermoeiend voor een oude man om een bewusteloze zo'n eind te dragen? Hij zal wel hulp hebben gehad. Hij hield het lijk binnen het huis tot het donker was en daarna heeft hij met behulp van mevrouw Klerens of wie dan ook het lijk in het had gegooid. Ik geloof vast dat zij dat net gedaan hadden toen u en uw vrouw het huis bereikten. Hmm, mompelde Vlaanderen heel neutraal. Maar Forbes was enthousiast. Ik ben het met je eens, Ross. Ik ben het honderd procent met je eens. Ziet u, meneer Vlaanderen? vervolgde Ros, die nu nog meer vertrouwen in zijn gelijk kreeg. Het past allemaal in elkaar als de stukjes van een legpuzzel. Ik heb het idee dat je toch nog wat stukjes over zult houden, inspecteur, zei Vlaanderen, maar vertel verder. Toen u en uw vrouw aankwamen, stond de deur open, vervolgde Ros. Als Sir Felix en mevrouw Clarence opzij van het huis waren, zoals ik vermoed, dan is het heel natuurlijk dat de deur open stond. Een ogenblikje, Ross, zei de hoofdcommissaris. We hebben zijn alibi nagetrokken. Zowel Sir Felix als mevrouw Clarence waren tot half zeven bij Lord Bracton. Ross was een ogenblik in de waar. Ik zou een andere verklaring willen geven, zei Vlaanderen. Veronderstel dat Ross gelijk heeft en dat de man die uit het elektriciteitshuisje ontsnapte sleet er tegenkwam... ...en hem bewusteloos sloeg. Neem verder aan dat die man niet Sir Felix was... ...maar iemand die de verdenking op hem wil werpen... ...of liever die zorgen wil dat Sir Felix onder verdenking blijft. Forbes keek hem aan. En? Vroeg hij nieuwsgierig. Slater werd dan naar Greensea House gebracht... ...en toen men merkte dat het huis verlaten was omdat Sir Felix en zijn huishoudster op bezoek waren bij Lord Bracton, opende men de deur met een loper en weer op Slater in de hal. Maar we vonden hem in het struikgewas. Natuurlijk. Sleter zal niet dood zijn geweest toen ze hem in het huis deponeerden. Hij zal later in geslaagd overeind te komen, de voordeur open te krijgen en is naar buiten gestrompeld. Maar zijn verwondingen waren te ernstig en hij heeft zijn vlucht spoedig moeten opgeven. Hmm... ...mompelde Forbes. Het is in ieder geval een interessante hypothese. Maar Ross was sceptisch. Neemt u niet al te vlot aan... ...dat Slater zo gemakkelijk... ...Green Sea House kon worden binnengebracht? Waarom? Als hij geen loper had... ...is het niet uitgesloten... ...dat hij beschikte over een duplicaat huissleutel. Een man die erop uit is... ...om voortdurend verdenking op Sir Felix te werpen zou waarschijnlijk wel de moeite nemen om duplicaten van al die sleutels te laten maken. Hij zou wel niet buiten kunnen, hield Vlaanderen vol. Forbes lachte. Nee, nee, Vlaanderen, dat is me al te mooi. Schrijf dat maar in een van je romans. Er is maar één man die een sleutel heeft van Green Sea House, zei Ross vasthoudend, en dat is Sir Felix zelf. Ik ben ervan overtuigd dat hij Derek Slater vermoord heeft. Vlaanderen haalde zijn schouders op. Ik vind het prachtig dat de horen, inspecteur, het is altijd prettig om te weten dat iemand tenminste ergens van overtuigd is. Vlaanderen glimlachte. Als ik jullie dus goed begrijp, is het zo gegaan. Sir Felix ontmoet Sleetert in het bos, slaat hem neer, neemt hem mee naar huis, vermoordt hem in de gang en legt hem dan opzij van het huis neer, omdat men hem daar eerder zal vinden. Ik zal met zo'n verhaal niet graag bij mijn uitgever aankomen, dat wil ik jullie wel verzekeren. Een brigadier kwam binnen en deelde mede dat Story buiten wachten en graag Vlaanderen wilde spreken. Laten we hem binnenvragen, Sir Graham. Geen bezwaar tegen? Hij heeft misschien weer bij toeval iets ontdekt. Forbes stemde toe. Een enkele ogenblikken later stapte Roger Story naar binnen. Hij droeg zijn arm in een zwart zijde schaal en scheen weer iets van zijn oude zelfvertrouwen terug te hebben gekregen. Hij knikte vriendelijk tegen Ross en glimlachte vertrouwelijk tegen Forbes en Vlaanderen. Vlaanderen zag dat hij een perfect zittend pak aan had, dat de indruk maakte gloednieuw te zijn. De schrijver bedacht dat dit al het vierde pak was dat hij de jonge man had zien dragen sinds hij hem voor het eerst had ontmoet. Ze waren allemaal even goed van snit geweest en, zonder twijfel, heel duur. Story scheen er een uitgebreide garderobe op na te houden. Ik hoop dat ik u niet weer stoor, Sir Graham, begon hij. Je ziet er heel wat beter uit, Story, zei Vlaanderen. En je zou me een haast toe kunnen brengen je te vragen wie je kleermaker is. Geen enkel bezwaar tegen, zolang je niet vraagt hoeveel hij nog van me krijgt, lachte Story. Forbes nam de jonge man nauwkeurig op. Je zult Vlaanderen wel even alleen willen spreken, zei hij, en stond op. Maar Story stak zijn hand op en zei: Nee, nee, Sir Graham, blijf u alstublieft zitten. Blijf allemaal hier als dat kan. Ik heb mijn best gedaan om je aan de telefoon te krijgen, Vlaanderen, maar ik kreeg te horen dat je niet thuis was en dat je hier naartoe was gegaan. Er was geen tijd te verliezen en dus, met zijn vrije hand, haalde hij een brief uit zijn binnenzak. Dit zal jullie wel duidelijk maken waarom ik zoveel haast had. Hij overhandigde de brief aan Vlaanderen die hem opende en las. De hooggeboren heer Charles Surflein 284B Parkleen, W1 Meneer, ik heb in mijn bezit vier brieven die door u zijn geschreven aan Mr. Larraine Curtis op 17, 14 en 17 augustus van het vorige jaar. Ik ben van mening dat deze brieven 5.000 pond waard zijn en ik zou willen voorstellen dat u zorgt dat bedrag beschikbaar te hebben. Doe het geld in een klein koffertje en overhandig het aan een jonge dame die naar u toe zal komen bij de ingang van het Oxford Circus Station. Van de ondergrondse, morgenavond half zeven. Het is noodzakelijk dat u deze opdrachten zelf uitvoert. De markies. Vlaanderen overhandigde de brief aan Forbes, die hem las en doorgaf aan Ross. Wanneer is die ontvangen? vroeg Vlaanderen. Gistermorgen, antwoordde Story. De arme kerel was er helemaal van ondersteboven, hij wist niet wat hij beginnen moest en ten einde raad is hij bij mij gekomen. Waarom? vroeg Ros verwonderd. En waarom ging hij niet naar Scotland Yard? Omdat hij bang was. Het idee dat hier een schandaal uit zou kunnen voorkomen heeft hem bijna een beroerte bezorgd. Hij schijnt niet zo best bij zijn familie te staan aangeschreven op het moment. Ze hebben hem zijn flirtation met dat meisje Curtis nog lang niet vergeven... En hij is doodsbang dat deze zaak aan het licht zal komen. Hij aarzelde even en voegde er toen ter verklaring nog aan toe. Zie je, Charles en ik studeerden samen in Oxford. Forbes tekende figuurtjes op zijn vloeiblad. Wie is die Laraine Curtis, vroeg hij. Een showgirl van de High Stepper Club. Charles is een tijdje weg van haar geweest, maar na verloop van tijd bekoelde dat weer en tenslotte kwam er een eind aan de affaire. Ik heb haar al opgebeld over de brieven. Wat zei ze? Ze schijnen uit haar flat gestolen te zijn. Er werd niets anders vermist en daarom had zij er geen drukte over gemaakt, want ze wilde niet dat Charles er last mee zou krijgen. Ze was erg op hem gesteld, ziet u. Hmm, zei Forbes, mogelijk... Maar zijn stem was nogal sceptisch. Je denkt dus niet dat ze iets met die zaak te maken heeft, Story? Kan ze niet in verbinding staan met de Marties? Dat is natuurlijk mogelijk, gaf Story toe. Het is een door de wol gevergde griet die met allerlei mannen omgaat. Zolang haar rekeningen maar worden betaald. Alleen hoorde ik laatst dat ze op het punt stond te trouwen. Dan zou ze waarschijnlijk niet erg in een afpersingsaffaire geïnteresseerd zijn, meende Ros. Die meisjes verdienen behoorlijk. Vlaanderen, die de envelop nog eens had bekeken, merkte op dat de brief in Wimbledon was gepost. Daar woon ik, zei Ros en keek op van het rapport dat hij schreef. Je zou zeggen dat hij bij mij in de buurt woont. Nou, nou, Wimbledon is aardig groot, lachte Vlaanderen. Ross grinnikte. ...hoef je mij niet te vertellen. Ik heb daar meer dan zeven jaar... ...elk straatje en achterstraatje afgepatrouilleerd. De meeste mensen die Wimbledon niet kennen... ...denken trouwens altijd... ...dat er alleen wat tennisbanen zijn... ...en verder niets. Forbes wende zich tot Story. Wanneer ziet u Sir weer? Vroeg hij. Straks, Sir Graham. We lunchen samen. De hoofdcommissaris... ...streek zich nadenkend over zijn kin. Goed... Zeg hem dat hij zich maar geen zorgen moet maken. Wij zullen die zaak wel voor hem opknappen. Hij moet precies doen wat hem in die brief wordt gevraagd. Hij trok zich niets aan van stories verwonderde uitroep. Laat hij zich geen zorgen maken over die 20.000 gulden. Hij kan een lege koffer gebruiken, maar hij moet dat meisje ontmoeten. Dat is absoluut noodzakelijk. Dat zult u toch wel inzien, nietwaar? Zeker, Sir Graham. Forbes wendde zich tot Ross. Het lijkt me het beste dat je een stuk of zes man meeneemt, Ross. Misschien is het goed dat je Surfleen onderweg ontmoet, dan kun je hem later identificeren. Maar zorg ervoor uit de buurt van het station te blijven. Bradley kwam plotseling binnen. Snel gedaan, Bradley, zei Forbes en fronste verbaasd zijn wenkbrauwen. Alles goed gegaan, heb je hem te pakken gekregen? Bradley was klaarblijkelijk nogal opgewonden. Hij was met mevrouw Clarence vertrokken voordat ik arriveerde, zei hij. Bedoel je dat je ze kwijtgeraakt bent? Bradley schudde ontkennend zijn hoofd. Ze vertrokken van Bivensie per auto. Even voorbij Barking slipte de wagen en sloeg om. Godwallenachtig, liet zich ontvallen. Mevrouw Clarence kwam met de schrik vrij. Een onbegrijpelijk wonder, vervolgde Bradley. Na een korte stilte vroeg de hoofdcommissaris. En Sir Felix? Sir Felix, zei Bradley nadrukkelijk, is dood machtig. ik kan het niet geloven, zei Roger. Wie heeft het lijk geïdentificeerd, vroeg Forbes. Het duurde even, voor Bradley antwoordde ik, Sir Graham. Vlaanderen was de rest van de dag erg ongedurig. Hij stond erop met Ina te gaan lunchen in de overdadig versierde eetzaal van de Cosmopolitan Grill en vertelde hij dat er een idee in zijn hersenen aan het rijpen was... en dat het lawaai van de eetzaal op dat rijpingsproces een uitstekende invloed zou uitoefenen. Maar schat, hoe is het mogelijk om in al dit lawaai na te denken? vroeg Ina toen ze eenmaal zaten. In je krantentijd heb je er ook vaak geschreven... terwijl de telefoons voortdurend de journalisten af en aan liepen en de jongens om kopij schreeuwden. Ja, maar dat was geen creatief werk te noemen, protesteerde Ina. Spreek me nu maar niet tegen, kindje verzocht hij. Eet en knik zo nu en dan maar eens instemmend... als ik een opmerking maak die een beetje zot voorkomt. En laten we nu maar eens gezellig kletsen... net als al die andere mensen om ons heen. Vertel eens, wat heb je de hele morgen gedaan? Ina glimlachte. Ik ben naar Scotland Yard geweest. Hij keek haar vragend aan. Zo, Scotland Yard, waarom? Herinner je je niet dat commissaris Bradley me vroeg... naar foto's te kijken om te zien of ik die Gleason zou herkennen... Dat is ook zo. En was het de man die ze verdachten? Ze knikte. Ja, het was zonder twijfel die Lenny joeks, maar Bradley zegt dat hij verdwenen is. Ross heeft hem al een paar dagen gezocht, maar hij schijnt na die overval op het huis in Bombay Road onvindbaar te zijn. Hij laat zich in geen van de kroegen waar hij normaal altijd komt zien. Ach, zei Vlaanderen, en keek geïnteresseerd naar het raam. Dat is maar een kwestie van tijd. Toen de lunch besteld was, boog Ina zich ernstig naar hem toe en zei... Paul, je had me niet verteld van Sir Felix. Wie heeft het dan wel gedaan? Commissaris Bradley. Maak je me niet overstuur, Ina, zei Vlaanderen, nogal abrupt. Maar Paul, Sir Felix, leek zo'n onschuldige oude man die geen mens kwaad zou doen. Forbes was er nagenoeg van overtuigd dat hij de markies was... In ieder geval was en is hij er zeker van dat hij Dirk Sleter heeft vermoord. Sleter vermoord? vroeg Ina ongelovig. Ze was nogal gesteld geraakt op Sir Felix, met zijn droge stem, zijn charmante manieren en zijn wonderlijk gevoel voor humor. Maar als hij een moordenaar was, dan zou hij ons immers al lang vermoord hebben. Hij heeft er gelegenheid genoeg voor gehad en we hebben het hem niet altijd even gemakkelijk gemaakt. Vlaanderen schudde zijn hoofd. In ieder geval zullen we nu één ding gauw genoeg weten. En dat is of Forbes hem terecht verdacht de markies te zijn. Ze dachten zwijgend over die mogelijkheid na. Tijdens de koffie merkte Ina dat haar man met zijn gedachten ver heen was en dus keek ze maar even de middageditie van de krant in. Onder het gemengd nieuws stond een kort bericht over de dood van Sir Felix. Het leek geschreven door de plaatselijke correspondent van de krant, waarschijnlijk met behulp van de Hoershoe, aangevuld door de redacteur. Ina las het bericht zorgvuldig door, legde de krant daarna weg en riep een paar van haar laatste ontmoetingen met de overledene in haar herinnering terug. Ze werd gestuurd door haar man, die voorstelde dat ze naar het End zouden gaan om de nieuwe film van de Marx Brothers te zien. In de bioscoop viel ze in slaap tijdens de vertoning van het nieuws en twee filmpjes van het ministerie van voorlichting en een documentaire over het leven in een iers dorpje. Daarna werd ze wakker en lachte uitbundig om het malle gedoe van de Marx Brothers. Toen de lichten weer aangingen, keek ze rond naar de lachende gezichten van de andere bezoekers die nog even knipperden tegen het felle licht. Plotseling greep ze de mal van haar mans jasje. Paar. Kijk eens naar die man die daar helemaal alleen zit. Vlaanderen volgde haar blik. En? Dat, dat is die zogenaamde brigadier Morris die me afhaalde in de zilber Vlaanderen keek aandachtig naar de man en wilde juist opstaan toen de lichten weer uitgingen. Hij haalde een kleine zaklantaarn te die hij altijd bij zich droeg en zocht zich een weg tussen de rijen toeschouwers door. Maar toen hij de plaats bereikte waar de man moest zitten, bleek hij verdwenen te zijn. Hij moest door een van de drie uitgangen aan die kant van het theater zijn weggegaan. Vlaanderen wachtte in de foyer op Ina. Paul, vroeg ze angstig, denk je dat hij ons volgde? Daar zou hij plezier van kunnen beleven, bromde de schrijver. Laten we maar teruggaan naar de flat en Price vragen om iets lekkers voor ons klaar te maken buiten, riep Vlaanderen een taxi aan. Toen ze wegreden, keek Ina door het achterruitje om te zien of ze gevolgd werden, maar het was onmogelijk om dat uit te maken, zoveel auto's volgden de hunne. Na de thee ging Vlaanderen in een luie stoel liggen en besprak uitvoerig met Ina de intrigue van een nieuwe detective roman, waarover hij nu al een paar weken broedde. Ina keek hem bewonderend aan. Ik snap niet hoe je in het klaar speelt. Ik zou zo denken dat die zaak met de markiesje hoofdbrekens genoeg kost. Ik volg alleen maar het advies op van de hoofdcommissaris, die gezegd heeft dat ik beter naar huis kon gaan om een roman te schrijven. En het is een genot om zo nu en dan het terrein van de harde realiteit te verwisselen voor dat van de fictie. Maar het omgekeerde heeft eveneens zijn charmes. Ik zou nooit gedacht hebben dat Sir Felix al 69 was, merkte Ina op. Oh nee? vroeg Vlaanderen onverschillig. Hij leek me minstens 72. Ina had de indruk dat hij liever niet over Sir Felix sprak. Hij had hem de hele middag nog niet genoemd. Hij scheen al zijn aandacht te hebben geconcentreerd op een ander punt. Ik vind dat een man van zijn leeftijd niet zelf die auto had moeten besturen, vervolgde Ina. Als hij geld genoeg had voor twee grote huizen, dan had hij zich ook wel een chauffeur kunnen permitteren. Vlaanderen geeuwde en doofde zijn sigaret. Weet jij of een van mijn witte vesten nog in bruikbare toestand verkeert? Natuurlijk, We zijn er gisteren twee van de stomerij teruggekomen. Ik heb ze aan gegeven. Zal ik hem zeggen? Ze stond half uit haar stoel op, maar hij gebaarde dat ze wel kon blijven zitten. Nee, nee, dat zou ik zelf wel doen. Hij liep de hal in en sprak een paar woorden met Price, waarna hij twee korte telefoongesprekken voerde, waarvan Ina slechts enkele brokjes opving die haar niet veel wijzer maakten. Paul begon ze opnieuw, toen hij weer in de kamer was. Denk je werkelijk dat het een ongeluk is geweest? Hij haalde zijn horloge tevoorschijn en vergeleek het met de klok op de schoorsteenmantel. Ja, het was zonder twijfel een ongeluk, mompelde hij weet jij overigens of die klok gelijk loopt twee minuten voor dan hebben we niet veel tijd meer hoe lang heb je nodig om je te kleden maar ik had er geen idee van dat we samen uit zouden gaan ik dacht dat je een diner had op de club natuurlijk ga je mee ik heb het juist per telefoon in orde gemaakt en geloof me het is iets bijzonders maar Paul naar wat voor soort club of restaurant gaan we dan je zou die zacht blauwe japon aan kunnen doen antwoordde hij, die is het geschiktst voor vanavond, geloof ik. Ja, dat zal wel, maar pa, we hebben niet veel tijd meer, kindje, je zult je moeten haasten. Ina's protesten werden onderbroken door de bel. Even later liet Price Sir Graham Forbes binnen. Toen Price verdwenen was, vertelde de hoofdcommissaris dat hij zelf naar Oxford Circus was geweest en er net vandaan kwam. En? Niets. Sir Flynn niet gekomen? Ja, ja, bromde Sir Graham, dat wel. Hij was er, met koffertje en al. Hij zag eruit alsof hij een nachtmerrie had. Hij heeft bijna een uur op het meisje gewacht. En ze kwam niet opdagen? Nee, tenminste niet voor zover wij weten. De hoofdcommissaris was opgewonden en riep uit. Zal ik je eens wat vertellen, Vlaanderen? Dit bewijst mijns inziens dat Sir Felix de Marquis was. Vlaanderen antwoordde niet. Als Sir Felix inderdaad de marquise was, dan zijn al uw problemen nu voorbij. Sir Graham, zei Ina luchtigjes, u wilt me wel excuseren, want ik moet me nu snel verkleden. Forbes keek van Vlaanderen naar Ina en had moeite zijn nieuwsgierigheid te verbergen. Gaan jullie ergens heen, vroeg hij tenslotte. Zeker, zei Ina, maar waarheen dat weet ik ook niet. Vlaanderen bood Forbes een sigaret aan en zei, het spijt me, maar nu moet ik ook mijn apenpakje aantrekken. Nee, nee, loop niet direct weg. Drink eerst nog iets. Graag, mompelde Sir Graham... en schonk een flinke hoeveelheid whisky in een groot glas. Zeg, als je het niet al te onbeleefd van me vindt... zou ik je dan mogen vragen waar jullie naartoe gaan? Vlaanderen draaide zich bij de deur om. Tja, Sir Graham, antwoordde hij lachend. Als u dat eens wist. Als u dat eens wist. Een paar uur eerder had Sir Graham in zijn wagen gezeten en Charles Surflein de laatste instructies gegeven. Er stond niet in de brief welke ingang klaagde de bleke jongeman, wiens haar bijna wit was. Hij had de hele middag erg tegen de expeditie opgezien, maar hij had vlak voor hij wegging een paar glazen cognac gedronken en voelde zich nu alleen nog wat opgewonden. Hij begon zichzelf al wijs te maken dat hij, Charles Surflein, de man zou zijn die de beruchte markies zou ontmaskeren. Hij klemde het kleine koffertje dat vol zat met al de kranten stevig onder zijn arm. Hij was geen ogenblik van plan zich precies te houden aan de instructies van de hoofdcommissaris, en als het meisje verscheen, zou hij zelf wel weten wat te doen. De rechercheurs zouden best te waard kunnen komen, en niets was zo goed als een man die zelf van aanpakken wist, meende de hooggeboren heer Charles Surflein. Waarom zou Scotland Yard al de lof ontvangen? Ik zou het eerst maar proberen bij de ingang Oxford Street, stelde Forbes voor. Het is nu bijna half. Ik zou nu maar gaan. En vergeet niet wat ik gezegd heb. Surfling knikte en stapte langzaam uit de wagen. midden van de grote mensenmenigte in Oxford Street voelde hij zich niet helemaal zo rustig meer. De marquise kon hier overal op de loer staan hij liep de 50 meter naar de stationsingang en keek onzeker naar de dichte stroom mensen die langzaam heen het station binnenging hij hoopte dat de rechercheurs vlak in de buurt waren en niet stonden te slapen hoe zou het meisje eruit zien hij zou haar de laatste jaren wel eens in een van de nachtclubs zijn tegengekomen vermoedde hij als dat het geval was dan zou hij de zaak zonder twijfel alleen wel oplossen of toch niet hij dacht aan enkele van de onaangenaamste vrouwen die hij in nachtclubs had meegemaakt. Wist dat ze voor niets terugschrokken en huiverden. Een dikke vrouw botste tegen hem aan en hij hield zijn adem in. Maar ze schonk helemaal geen aandacht aan hem en verdween in het station. Tien minuten verliepen en Surflane begon ongerust te worden. Uit zijn ooghoeken zag hij Sir Graham staan bij de ingang van een groot warenhuis. De hooggeboren Charles Surflane vond plotseling dat hij een belachelijk figuur sloeg met dat koffertje in zijn hand. Voor de honderden mensen die hem voorbij stroomden, was hij een kantoorbediende die op zijn meisje stond te wachten. Geen wonder dat men zijn zenuwachtigheid begrijpelijk vond. Vlak in de buurt stonden zes rechercheurs die wachten tot er iets zou gebeuren. Stel je voor, dacht Surfleen, dat de betreffende vrouw er al is. Het was heel goed mogelijk dat ze hem vanaf een gunstige plaats nauwkeurig stond op te nemen. Hij frunnikte iets dan zijn das en keek om zich heen. Diverse vrouwen stonden voor etalages van modewinkels te kijken. Ieder van hen kon het eigenlijk zijn. Misschien wachten ze slechts op het goede ogenblik. Na verloop van tijd had hij het gevoel dat hij de spanning geen minuut langer zou kunnen verdragen. Hij werd moe van het kijken naar al die vrouwen en geen van hen scheen veel aandacht voor hem te hebben. Hij liep naar een kiosk en keek met nietziende ogen naar de kranten en tijdschriften die daar te koop werden aangeboden. Vanuit de ingang van het station kwam naar elke vertrekkende trein een vlaag warme bedorven lucht. Het werd geleidelijk aan minder druk. Hij keek op zijn horloge. Tien over zeven. Hij besloot naar de ingang Regent Street te lopen en hij wachtte er vijf minuten. Niemand sprak hem aan. Zou het een flauwe grap van Lorraine zijn... Ze had natuurlijk gezworen dat ze er niets vanaf wist en dat de brieven uit haar flat waren gestolen, maar ze zou hem niet op deze manier voor schut laten staan. Hij was dol geweest op Larijn, maar dat betekende niet dat hij over het hoofd had gezien dat ze heel weinig eerbied koesterde voor Ammermans gevoelens en eigendommen. Eens, toen er een overval op de club was geweest, had ze een prachtige gouden sigarettenkoker opgepakt die een van de gasten in de haast had laten liggen. Charles had gezegd dat hij meende dat die koker van Lady Welland was, maar Laren had alleen maar haar mooie schouders opgehaald en liet zich niet bepraten. En hij had haar eens een cheque van 900 pond gegeven voor een bondjas en een paar dagen later zag hij toevallig Bond Street een minkjas liggen die er sprekend op leek en die maar 650 pond kostte. Hij was destijds te verliefd geweest om erover te gaan zeuren, maar hij had er toch een vervelend gevoel van overgehouden. Hij liep weer langzaam terug naar de andere ingang. Ondertussen had inspecteur Ross de jongeman overal op korte afstand gevolgd... en kwam tenslotte tot de overtuiging dat hij het beste maar in een telefooncel kon gaan staan... daar zo niemand op hem lette. Hij bladerde wat in de telefoongids en hield ondertussen Surfleen scherp in het oog. Hij pakte de horen van de haak en deed zeker vijf minuten lang alsof hij telefoneerde. Toen Surfleen weer naar de andere ingang liep legde Ross de horen neer en opende de deur van de cel. Op hetzelfde ogenblik verliet een jonge vrouw de cel aan zijn linkerhand. Hij had met zijn rug naar haar toegestaan, anders zou hij haar onmiddellijk herkend hebben. Zo, riep hij uit, en wat doe jij hier? Ze keek hem koel cool aan. Ik bemoei me alleen met mijn eigen zaken, zei ze. Jammer dat andere mensen dat niet ook doen. En daarmee verdween Dolly Fraser in het station en Ross stond weer alleen. Vlaanderen gaf op zachte toon de chauffeur het adres en het duurde nogal even voordat Ina de gelegenheid kreeg om de luchtige woordenstroom van haar man te onderbreken. Paul, waar gaan we nu eigenlijk heen? Oh, gewoon naar een nachtclub, kindje. Maar waarom rijden we dan toch zo lang? Ina staarde door de ramen naar buiten het donker in. Ze had de indruk dat ze in het noordelijk deel van Baker Street reden. Paul? Als je me nu niet vertelt waar we naartoe gaan, laat ik de wagen stoppen en stap ik uit. In dat geval geloof ik niet dat je het doel van onze reis zou bereiken, glimlachte Vlaanderen. Ken ik dat doel dan? Waarschijnlijk niet. Het heet Clockwise. Nooit van gehoord, zei Ina. Is dat een van die tochtige kelders waar een mens belachelijke prijzen betaalt voor eten en drinken dat hij elders beter en goedkoper kan krijgen? De prijzen zijn inderdaad belachelijk hoog, gaf hij toe. Maar het is zeker geen kelder. Een paar jaar geleden heette het de Oriental en daarvoor de Madagaskar. Het had een wonderlijke reputatie in die dagen en de eigenaar was een man die de schone naam Arnaud Periolia droeg. Periolia kocht de aangrenzende percelen om te kunnen uitbreiden en liet zelfs liften installeren. Hij maakte er een van de grootste en chicste nachtclubs van de hele stad van. ''Tegenwoordig is het er natuurlijk heel fatsoenlijk, en van de jonge, zorgeloze generatie komt er dan ook niemand. Ik herinner me dat ik er op een avond heen ging, niet lang voordat ik je voor het eerst ontmoette, en... ''Dat verhaal ken ik,'' zei Ina vlug, ''maar wat moeten we daar nu doen, lieveling?'' Vlaanderen stak bedaard en traag een sigaret op. ''Ik moet er een bezoek afleggen,'' zei hij kalm, ''een nogal belangrijk bezoek.'' Zou je het erg onbescheiden van me vinden als ik je vroeg bij wie we op bezoek gaan? Vlaanderen sloeg zijn benen over elkaar en glimlachte. Ik weet niet of het veel zin heeft om je dat te vertellen, Ina. Je zou me waarschijnlijk niet geloven. Dat zou ik dan maar eens proberen, zei ze. Op een toon die duidelijk bewees dat ze genoeg had van al die gerijmzinnig doenerij. Vlaanderen nam een diepe trek aan zijn sigaret. Vooruit dan maar. We gaan samen op bezoek bij Sir Felix Rayburn. Ina was nog niet van haar verwondering bekomen... toen de taxi met piepende remmen stopte. We zijn er, zei Vlaanderen... en hij opende de deur... voordat de chauffeur om de wagen heen kon lopen. Maar Paul, Sir Felix is toch... geen vragen meer, liefste. Het is best mogelijk dat je vriendjes ons nog steeds volgen. Hij wendde zich tot de chauffeur betaalde... en ging met Ina de richting op... van het gedempte blauwe licht... dat de ingang van de club aangaf. Ina hield zijn arm stevig vast en knipperde tegen het felle licht in de lounge. Daar stonden verschillende mensen, allemaal met zrug gekleed, luchtig te praten, terwijl ze op vrienden en bekenden wachten. Uit de vechten klonk het ritme van een drumstel en het zachte klagen van een saxofoon. De muziek werd luider toen een glazen deur geopend werd en een man van middelbare leeftijd en een nogal donker uiterlijk met open armen op Vlaanderen kwam toelopen. Hallo Gus, hoe gaat het, glimlachte de schrijver. Gus wreef zich in de handen. Prachtig, meneer Vlaanderen, maar dit is de eerste keer dat u ons de eer aandoet uw vrouw mee te brengen. Dat had ik toch beloofd, dit is een belangrijke gebeurtenis. Vlaanderen draaide zich om en stelde Ina voor, Gus boog. Een eer voor mij, mevrouw, een grote eer voor de klokwijs. Al goed, Gus, zei Vlaanderen. Mijn vrouw is journaliste geweest en ze is dus niet zo gauw onder de indruk van dergelijke mooie begroetingsspeeches. Hij gaf hun jassen bij de garderobe af. U zult zien dat alles naar uw wens is geregeld, meneer Vlaanderen, zei Gus. Is Maisie hier? Voordat Gus kon antwoorden, vloog de deur opnieuw open en liet een levendige, blonde vrouw door in een smaragdgroene avondjurk. Hallo Paul, riep ze alsof niets ter aarde haar meer genoegen deed dan hem te zien. Ze trok zich niets van de omstanders aan en sloeg haar armen om hem heen. Vlaanderen slaagde er na enige tijd in zich met een ernstig gezicht uit haar omarming te bevrijden. Goh, Maisie, ik ben blij je weer eens te zien. En dit zal me voor Vlaanderen zijn, veronderstelde Maisie en wees op Ina. Hoe vaak heb ik je niet voorspeld dat je nog eens het slachtoffer zou worden van zo'n charmante, donkere, innemende vrouw? Ina, dit is Maisie Dellaway, een oude vriendin van me, zei Vlaanderen. Maisie drukte Ina de hand en nam haar aandachtig op. Wel, mijn jongen, zei ze na enige tijd, ik moet zeggen dat je een goede keus hebt gedaan. Ik heb veel over u gehoord, mevrouw Vlaanderen. Paul en ik zijn oude vrienden, weet u. Ze blote twee rijen parelwitte tanden die een reclame voor tandpasta niet misstaan zouden hebben. Ja, dat heb ik gehoord, zei Ina die het nog allemaal een beetje vreemd vond... en die zich afvroeg wat er nu nog meer zou gebeuren. We ontmoetten elkaar in Chicago... of was het Kansas City in 1931... vervolgde Maisie met haar prettige, iets heese stem. Dat waren nog eens tijden. O, zei Ina, bent u die Maisie? Paul heeft me over u verteld toen we in Chicago waren... maar ik dacht dat hij het had over Maisie Kelvin. Zo heette ik toen ook... Sindsdien is dat alweer twee keer veranderd, lachte Macy. Maar ik heb nog altijd evenveel geluk. Ja, zei Ina, Paul heeft me verteld dat u altijd zo'n gelukkige indruk maakte. Ze trachtte zich nog iets van de heftige tonelen te herinneren die Paul haar uit die bewogen tijd had verteld. Macy was begonnen als danseres in een jeugdgroep van reizende artiesten die de vijfde rangs gelegenheden aandeden. Van begin af aan was Macy dé ster van de groep geweest. Dat was zelf ook niet ontgaan en toen ze tien jaar oud was, dreigde ze ontslag te nemen als haar gage niet werd verhoogd tot acht dollar per week. De ex-balletdanseres die de leiding had van het gezelschap, zou Macy met plezier hebben laten vallen, maar ze moest haar wel haar zin geven, want ze wist heel goed dat ze de meeste contracten te danken hadden aan de komische effecten waarmee Macy een heel matige voorstelling kleur en leven schonk. Macy leerde nieuwe dingen met het gemak van een circus die altijd op zoek is naar nieuwe kunstjes. Het leek erop dat ze een eerste rangs comediespeelster zou worden toen ze op twaalfjarige leeftijd optrad in een achterafgelegen theatertje in Los Angeles. Toen kreeg de Hollywood koorts te pakken. Zes lange, eenzame maanden zwierf ze van studio naar studio, van agent naar agent, tot het eindelijk tot Macy doordrong dat Hollywood niet op haar zat te wachten. Ze trok de consequenties en maakte kort daarna deel uit van een tweederangsgezelschap, waarmee ze vijf avonden per week optrad en elke maand een paar damschoentjes versleed. Geen wonder dat toen Messi 18 was, zij eruit zag als 25 en meer wist van mannen dan de meeste vrouwen op hun veertigste. De drooglegging werd ingevoerd en daarmee ontstond het leger van illegale drankstokers en hun trawanten. Eén van hen was Luke Zorg, een kennis van Macy. Luke was eerzuchtig. Hij was vast van plan in recordtijd rijk te worden. Hij had een uitstekend stel hersens en geen geweten, beide zeer bruikbare attributen voor zijn grootse plannen. Luke ging er prat op dat hij een feilloos gevoel had voor succes. Vandaar dat hij geen moment aarzelde toen hij Macy tegenkwam. Voordat de afgelopen was, was het illegale dranklokaal Macy's Grace snel op weg een van de populairste speakeasies van Chicago te worden... en Macy, die de liedjes van Sophie Tucker zong... en als ceremoniemeester fungeerde... was in wijde kring een bekende persoonlijkheid geworden. De drank voor Macy's Craze werd natuurlijk geleverd door Luke Tswaar, met een gemiddelde winst van 1000 dollar per maand. Niet gek voor een beginmeid, zei Luke... maar we moeten dit in het groot gaan doen. De volgende maand openen we een speakeasy in Pittsburgh... En één in Toledo. Binnen het jaar zal ik er een keten van hebben dwars door de Verenigde Staten heen. Dan heb jij wel wat te doen, zou ik zo zeggen. Maar het bleek dat het zwaar te hoog gegrepen had, want al opende hij een tiental speakeasies en al bleef de eerste met Messi aan het hoofd flinke winsten opleveren, die vielen weg tegen de zware verliezen die elders werden geleden. Er was duidelijk maar één Messi. Na verloop van tijd gingen de zaken wel wat beter... maar het zwaar werd gedood tijdens een vechtpartij... met de bende van een concurrent die op zijn terrein wilde doordringen. Macy's reputatie als nachtclubkoningin was echter gemaakt... en iedereen vocht om het voorrecht haar in dienst te mogen nemen. Ze besloot Chicago te verlaten... en ze nam een voorstel aan om een nieuwe club te openen in Kansas City... waar Vlaanderen haar voor de tweede maal ontmoette. Een vriendelijke rechercheur met wie hij was stelde hem aan haar voor... Wat er zo overbodig bleek te zijn. Ze hadden hun vriendschap vernieuwd. de nachtclubkoningin en de jonge schrijver. Eén nacht hadden ze tot vier uur in de morgen opgezeten en had ze hem verteld wat ze in de laatste twee jaar allemaal beleefd had. Al was ze pas een jaar in Kansas City, Missy kende iedereen die iets in de melk te brokken had. Ze bracht de jonge Engelsman die zoveel belangen herstelde snel op de hoogte van de plaatselijke verhoudingen. Nu ze even in de twintig was, begon Maisie zich ook meer te interesseren voor het leven dat zich buiten haar onmiddellijke omgeving afspeelde. En ze had Vlaanderen duizend en een vragen gesteld over de meest uiteenlopende zaken. Maar ze keek een beetje tegen hem op, omdat hij gestudeerd had en leefde van zijn pen. Vlaanderen was evenzeer vol bewondering voor de jonge vrouw, die niet veel meer dan de zelfkant van de wereld had gezien en die toch zo door en door zichzelf was gebleven. Het speet haar erg toen hij terugging naar New York. En hij had haar moeten beloven dat hij haar zou komen opzoeken. Telkens als hij weer in Amerika kwam. Dat was niet altijd mogelijk geweest. Maar hij was er tweemaal in geslaagd. Eén keer in Baltimore en één keer in New York. Ze was daar een van de bekendste cabaretartiestes geworden. En denk eraan, als je ooit in Engeland komt, dan bel je me op zo gauw als het schip loopt, had hij de laatste keer bij hun afscheid gezegd. Maar ze was die belofte niet nagekomen en ze was hier nu al enige tijd, voordat Vlaanderen had begrepen dat de hand die Klokwa zo zonder wijfelen tot een succes had gemaakt, die van zijn oude vriendin Macy Delaway was. Toen hij er zeker van was, aarzelde hij geen ogenblik haar hulp in te roepen. Zo, en hoe maakt onze eregast het? vroeg hij, terwijl hij haar vriendelijk in de arm kneep. Oh prima, een rare oude kerel, lachten ze. Ik geloof dat we heel verschillende talen spreken, maar op de een of andere manier begrijpen we elkaar toch. Veel gekletst? Oh ja, ik heb hem over nachtclubs, cabarets en balletten doorgezaagd en hij komt steeds met het oude Egypte aandragen. We vervelen ons geen ogenblik. Ze zweeg even, keek Vlaanderen ernstig aan en vroeg. Zegt Paul, wat heeft dit nu allemaal te betekenen? Hij bracht zijn gezicht heel dicht bij het haren. Nog een diep geheim, Macy. Ze haalde haar blote schouders op. Mij ook goed. Je kunt hem op de tweede verdieping vinden. Eerste deur rechts. Ze drukte op een knopje en de lift zoefde geluidloos naar beneden. Ze stapte erin. Zodra Ina met haar man alleen was, zei ze... Jullie lijken me nog veel intiemer dan ik gedacht had. We zijn bijna broer en zuster, verzekerde de schrijver. En ze is dit keer een ware vriend in nood. Paul, leeft Sir Felix werkelijk nog? Nou en of, dat zul je zo wel zien. Ze vonden de deur die Maisie genoemd had en Ina was verbaasd de stemmen van commissaris Bradley en Sir Felix te horen. Ze was met stomheid geslagen toen ze hen in gemakkelijke stoelen bij de haard zag zitten. De kamer was modern ingericht. De heren stonden op en wensten de verblufte Ina en de glimlachende Vlaanderen een goede avond. Sir Felix scheen zich helemaal op zijn gemak te voelen toen ze hem de hand drukte en hij haar verzocht te gaan zitten. Hebt u het een beetje naar uw zin, Sir Felix, informeerde de schrijver toen hij zat. Sir Felix bood bonbons aan en nam er zelf ook een. Ja, zei hij, ik heb het hier best. Als ik me niet te lang hoef te blijven, kan ik me nergens over beklagen. Hij keek de kamer rond en keek naar de portretten aan de wand, die allemaal met handtekeningen en opdrachten van bekende mensen versierd waren. Ik ben in heel wat zonderlinge plaatsen geweest in mijn leven, maar ik was hier toch wel een beetje te oud voor. Dat begrijp ik Sir Felix, zei Vlaanderen ernstig. Maar ik heb Miss Dalloway nadrukkelijk verzocht ...en zorg voor te dragen dat u alles kreeg wat u verlangde. Oh, Miss Delaware zorgt uitstekend voor me, zei Sir Felix. Een prachttype die vrouw, en hij grinnikte. Bradley slaagde eindelijk in Vlaanderen te vragen... ...hebt u Sir Graham gezien? Maak je maar geen zorgen, Bradley. Ik heb je mijn woord gegeven, en dat zal ik gestam doen. Daar twijfel ik niet aan, maar ik maak me toch een beetje bezorgd. Ik ben niet gewend op deze manier te werken, en als er iets verkeerd gaat... Ik begrijp het heel goed, Bradley, zei Vlaanderen, en klopte hem op zijn schouwen. Maar wat er ook gebeurt, ik neem er de hele verantwoordelijkheid voor op mijn schouders. Ja, meneer, ik weet dat u alles zult doen wat in uw macht ligt, maar u hoort tenslotte niet bij de yard, en het is een rare gang van zaken, het is in strijd met allen. Het spijt me, Bradley, maar we kunnen ons even min wat van de regels aantrekken als de marquise. Die heeft er ook een diepe minachting voor, en we moeten hem het gelijke munt betalen. Maar was dit nu wel allemaal nodig, Vlaanderen, vroeg Sir Felix, al dit toneelspelen? Dat mag zo lijken, Sir Felix, ik verzeker u dat het in de grond allemaal ernstig genoeg is. Vlaanderen bood allen een sigaret aan en zei toen op sussende toon. Ik zal het je uitleggen, kindje. Een aantal bezwarende gebeurtenissen heeft onomstotelijk aangetoond dat Sir Felix de markies moet zijn. Dus veiligde Sir Graham een arrestatiebevel uit. Ik wist dat hij daartoe wel zou overgaan en zei Bradley dat Sir Felix vooral niet gearresteerd mocht worden. Hij tikte met zijn sigaret op zijn handpalmen en vervolgde. En daarom zetten we dat ongeluk aan scène. Maar Paul, daar zul je verschrikkelijk veel last mee krijgen, riep Ina geschrokken uit. En het zal je nooit lukken om dat geheim te houden. Dat is ook niet de bedoeling. Als ik maar 24 uur uitstel krijg, dat is genoeg. Hij stak zijn sigaret aan, die twee kringetjes. In 24 of 48 uur kan heel wat gebeuren. Ik hoop het, meneer Vlaanderen, zei Bradley nadrukkelijk. Ik hoop het van ganzer harte. Toen Sir Graham de volgende morgen op Scotland Yard kwam... ...hoorde hij tot zijn verwondering dat Vlaanderen al sinds negen uur op hem zat te wachten. Hij vond hem na enige tijd in het archief... ...waar hij handschriften vergeleek met behulp van een vergrootglas... En tegelijkertijd zo nu en dan een woordje wisselde met een jonge brigadier. Goedemorgen Sir Graham, zei Vlaanderen opgewekt. Duwde een stapeltje kaarten opzij en legde het vergroot glas weg. Hallo Vlaanderen, bromde Sir Graham. Je bent er vroeg bij. Hij keek de schrijver lang en aandachtig aan. Toen vroeg hij plotseling, de Morning Express al gezien, Vlaanderen. Nee. Het kostte me zoveel energie om zo vroeg mijn bed uit te komen dat ik niet toekwam aan de kranten. Hm, kijk dan hier eens even na. Hij wees op een kopje dat over een halve pagina liep. Het mysterie van Sir Felix Weeborn. Sir Felix schijnt nog te leven. Geheimzinnig gedoe van Scotland Yard. Vlaanderen vloog de vetgedrukte samenvatting van het bericht door. Mooi verhaal, zei hij om aangedaan. Maar het is een hoop nonsens en anders niet, snauwde Sir Graham. Bradley heeft zelf het lijk geïdentificeerd en ik heb nog nooit meegemaakt dat hij zich in zoiets vergiste. Ik zal Castleton, de stadsredacteur, opbellen, bood Vlaanderen aan. Hij is een vriend van me. Ik zou wel eens willen weten hoe hij aan dat bericht komt. Dat zal hij je toch niet vertellen, bromde Sir Graham. Ik heb het zelf al geprobeerd. Ik denk dat ik me wel met Castleton kan verstaan, zei Vlaanderen. We zijn oude vrienden en hij weet dat alles wat hij mijn vertrouwen vertelt, ook vertrouwelijk behandeld zal worden. En bovendien heb ik hem in mijn tijd een paar maal een prachtige kopij geholpen. Ach, het is altijd te proberen. Je kunt uit mijn kamer bellen. Ik kom over tien minuten bij je. Ik wil hier even een paar dingen nakijken nu ik hier toch ben. Toen hij weer op zijn kamer kwam, trof Sir Graham Vlaanderen verdiept in de lectuur van het artikel dat hij woord voor woord zorgvuldig woog. En? Succes gehad? vroeg Forbes. Vlaanderen legde de krant neer, min of meer. Castleton was heel blij toen hij hoorde met wie hij sprak. Het schijnt dat er iets geheimzinnigs aan de hand is met dat artikel. Een van de nachtredacteuren vond het op zijn bureau nadat hij even naar de kantine was geweest om iets te eten. Het artikel was net op tijd voor de ochtendeditie getypt en getekend met de initialen van een van hun beste verslaggevers. En de chef gaf dus onmiddellijk toestemming het af te drukken. En wie was de verslaggever? Jimmy Feen. Die ken ik wel, zei Forbes. Het vreemde is alleen dat Feen beweert dat hij niets van het artikel afweet. Hij zit deze week in de dagploeg en beweert dat hij een gezellige avond had in de Cheshire Cheese. Weet niet veel meer van die avond af. Toen hij vanmorgen om half negen op de krant kwam, liet Kesselton hem direct komen en gaf hem opdracht verder materiaal te verzamelen over die Rayburn-zaak. Toen pas ontdekte hij dat Jimmy niet het flauwste benul had waar het om ging. Forbes snoof minachtend. Zo, het is dus allemaal onzin. Waarom bellen die idioten ons dan niet op voordat ze zoiets afdrukken? Nu zullen we het ministerie wel weer op ons dak krijgen. ...voegde hij er bitter aan toe. Herinner ze nog maar eens aan de vrijheid van de pers? Dat kan nooit kwaad, grinnikte ik de Vlaanderen. Forbes ging achter zijn bureau zitten en keek zijn post door. Laten we de zaak maar vergeten en verder zoeken. Kalm aan, Sir Graham, kalm aan. Iemand schijnt het risico te hebben genomen om dat bericht in de krant te krijgen. Doe je op de markies. Wie anders? Maar waarom? Dat is denk ik nogal duidelijk, Sir Graham. Hij heeft heel veel moeite genomen om de verdenking te werpen op Sir Felix. Als hij zijn gevaarlijke praktijken wil voortzetten, heeft hij er het allergrootste belang bij dat wij geloven dat Sir Felix niet dood is. Zit wat in, gaf de hoofdcommissaris toe. Maar we komen er niet zo verder mee. Vlaanderen glimlachte. Maar het verklaart het mysterie van dat artikel. Hij nam de krant weer op, toen de deur openging en de inspecteur Ross binnenkwam. Spijt me dat ik u stoorde, meneer, maar ik wist niet dat u bezoek had. Oh, goed, inspecteur, wat is er? Hier is mijn ontwerp voor een verslag van het gebeurde in Bevancy, Sir Graham. Ik dacht dat u het eerst wel even zou willen doorkijken voordat ik het laat tikken. Prachtig, zei Forbes en schoof zijn post opzij. Hij keek naar het keurig geschreven rapport terwijl Ross zich tot Vlaanderen wende. Iets bijzonders in de krant, meneer. Je hebt de Morning Express dus nog niet gelezen, antwoordde Vlaanderen en rekte hem de krant aan. Nee meneer, vanmorgen nog niet. Ze schijnen te denken dat Rayborn niet dood is, zei Vlaanderen droogjes. Ross las het artikel door en vloot van verbazing. Maar dat is toch je reinste waanzin, meneer Vlaanderen, protesteerde hij. Vlaanderen knikte. Dat neemt niet weg dat het goed nieuws voor ons zou zijn. Als zoveel Felix niet dood was, vind je niet Ros. Zonder twijfel, meneer. Zonder twijfel gaf Ros naar enige aarzeling toe. Forbes keek op van het rapport. Laat dit nog even hier, Ros. Er zijn een paar dingen die ik nog wil overdenken. Je krijgt het voor de lunch nog terug. Uitstekend, meneer. Ros trok zich discreet terug. In gedachten verzonken liep Vlaanderen naar het brede raam. Hij stond een ogenblik naar de straat beneden te kijken en toen zei hij... Sir Graham, herinnert u zich de envelop die we op Roddy Garson vonden, waar Sir Felix adres op stond? Forbes keek plotseling op. Zeker, die heb ik hier. Hij opende een lade en haalde er een handvol papieren uit, zocht even en toonde een vuilig gekreukelde envelop. Ik heb altijd grote bewondering gehad voor uw systeem van bewaren en opbergen, zei Vlaanderen sarcastisch. Wat wou je me over die envelop zeggen? vroeg Forbes en deed alsof hij Vlaanderens haatelijkheidje niet had gehoord. Vlaanderen liet zich niet haasten. En u herinnert zich ook de brief van Sir Fleen, die Story ons bracht? Natuurlijk, we hebben het handschrift onderzocht en het bleek hetzelfde te zijn als dat van de envelop." Juist, en zou u nu die envelop eens willen vergelijken met het rapport dat voor u ligt? Maar, maar dat is het rapport van Ross, stamelde Sir Graham. Vergelijk ze maar eens, dronk Vlaanderen aan. Forbes knipperde met zijn ogen en gehoorzaamde toen. De rode secondewijzer van de wandklok draaide bijna eenmaal geheel rond, voordat de hoofdcommissaris Vlaanderen vol aankeek en mompelde. Het is onmogelijk. Het handschrift is hetzelfde, of niet? Absoluut, gaf Forbes toe. Hij keek Vlaanderen voorbijsterd aan. Mijn hemel, Vlaanderen, wat moet dat betekenen? Dat zal ik u vertellen, zei de schrijver. Hij liep naar de deur toe die inspecteur Ross open had laten staan en sloot die zorgvuldig. Toen Vlaanderen die avond in zijn bad zat, werd Story aangediend. Ina ontving hem in de lounge. Story had nu zijn draagband afgelegd. Hij had weer wat meer kleur en zag er beter uit. Meneer Vlaanderen zei dat hij me dringend wilde spreken, zei hij tegen Ina. Maar als het er nu niet uitkomt, dan kan ik later terugkomen. Nee, nee, gaat u maar even zitten, meneer Story. Ik weet zeker dat mijn man binnen een paar minuten bij u zal zijn. Wilt u iets drinken? Hij schudde het hoofd. Nee, dank u. Ik weet dat het gek klinkt, maar ik ben tijdelijk geheel onthouder. Hij glimlachte een beetje vreemd. Gaat u dan bij de haard zitten, zei Ina. Hier is de krant. Ik zal mijn man zeggen dat u er bent. Story strekte zijn voet uit naar de vlammen en opende de krant. Een minuut later kwam Vlaanderen binnen, gekleed in een kamerjas waarover zelfs Noel Coward zich niet zou hoeven te schamen. Roger Story keek op van zijn krant en kwam overeind. Goedenavond, meneer Vlaanderen. Ik was er niet toen u opbelde. Vlaanderen zag dat hij weer een ander pak aan had. Vergeef me mijn wonderlijke kledij, zei Vlaanderen. Mijn vrouw vindt dat een schrijver van dit soort dingen moet dragen. Ik ben nooit in China geweest, hoor. Roger lachte, weigerde opnieuw een borrel... waarna Vlaanderen zichzelf een whisky-soda inschonk ...en die meenam naar de haard. Ik vroeg u hier even heen te komen... ...omdat ik u zou willen vragen iets voor me te doen. Met genoegen, zei Story... ...en aan zijn ogen was te zien dat zijn belangstelling gewekt was. Vlaanderen dronk van zijn whisky en overwoog hoe hij het best met zijn voorstel voor de dag kon komen. Ik vermoed, zei hij langzaam, dat u inspecteur Ross wel zult kennen, van gezicht tenminste. Roger keek hem verwonderd aan. Natuurlijk ken ik die, zei hij. Wat denkt u van hem? Oh, hij lijkt uh, een heel aardige kerel. Waarom vraagt u dat? Vlaanderen dronk weer een slokje voor hij antwoordde. Story, ik zou graag willen dat je Ross volgde. Ik zou graag hebben dat je elke dag een rapport maakte. Ik moet weten waar hij heen gaat, welke mensen hij bezoekt, hoe lang hij daar blijft, enzovoort. Wil je dat voor me doen? Een inspecteur van politie volgen? vroeg Story verbijsterd. Inderdaad. Maar Ros is toch zeker boven alle verdenking verheven? meende hij. Dat is niemand, zei Vlaanderen rustig. Ik niet, en jij ook niet, en zeker Ros niet. Meen je het serieus? vroeg Sturrie. Ik zou je niet gevraagd hebben om hier te komen als dat niet het geval was, antwoordde Vlaanderen. Sturrie scheen er nog eens over na te denken. Vooruit dan maar, zei hij, ik zal het doen, meneer Vlaanderen. Ik weet dat ik op je kan vertrouwen, zei Paul Vlaanderen. Ik ben bereid alles te doen om de ellendeling in mijn handen te krijgen die alles vermoord heeft, zei Sturrie woest. Weet je waar Ros woont? Vlaanderen keek in zijn zakboekje en las 49 Birchfield Avenue, Wimbledon. Sturry noteerde het adres en vroeg: Wanneer zal ik beginnen? Als het kan, vanavond nog. Hoe eerder je begint, hoe beter. Er kan ieder ogenblik iets belangrijks gebeuren. Goed, zei Roger. Ik zal morgenochtend om tien uur de resultaten deur Hij deed zijn kameelharen dicht, pakte zijn hoed en liep langzaam naar de deur. Maar ik blijf al bij, meneer Vlaanderen, zei hij: Het is een beetje gek. Vlaanderen leek de volgende morgen aan het ontbijt bijzonder opgewekt. Ina begreep niet waarom, want hij had haar niets verteld over de verdere gang van zaken in het mysterie van de markies. Ik zie dat de Morning Express heel erg trots is dat ze de eerste krant was die het bericht over Sir Felix bracht, zei Ina, en wierp hem de krant toe. Ze hadden met dat geval anders een boel naar kunnen krijgen, mompelde de schrijver. Het is goed gegaan, en nu lopen ze naast hun schoenen van verwaandheid. Valt me tegen van Castleton, ik had gedacht dat hij beheerster zou zijn. Je hebt Sir Graham zeker ingelicht toen je hem gistermiddag zag. Daar stond een journalist van de Express op het matje te wachten. Ik kon dus moeilijk anders. Wat zei Sir Graham? De Vlaanderen lachte. Hij gebruikte een aantal uitdrukkingen die ik liever niet herhaal. Je zou ze van een hoofdcommissaris niet verwachten, maar alles bij elkaar genomen viel het nogal mee. Wil je me de marmelade aangeven? Ah, Arme Forbseina, ik kan met hem meevoelen. Want je hebt de nare gewoonte iedereen zo min mogelijk over je ideeën en plannen mee te delen. Ik heb op het ogenblik dan ook geen idee hoe de zaak ervoor staat. Paul lachte. Ja, waarom zou je nu eigenlijk doen alsof Sir Felix dood was? Alleen omdat ik wilde weten of hij de markies was of niet. Ik dacht dat je al lang van overtuigd was dat hij de markies niet was.